5 Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Zo snel mogelijk duidelijkheid over zorgpremies, zegt minister Schippers. Consulaat Benghazi waarschuwde over gebrek aan veiligheid. En Anne Frank Stichting koopt bijzondere brieven Otto Frank. VVD-minister Schippers wil de plannen voor een inkomensafhankelijke premie zo snel mogelijk uitwerken. Schippers zei dat na haar gesprek met formateur Rutte.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 De journalist Harald Dornbos heeft in het Amerikaanse consulaat in Benghazi... twee brieven gevonden waaruit blijkt dat de diplomaten zich in die Libische stad onveilig voelden. In één brief wordt aan de autoriteiten gevraagd om meer politiebescherming. Dornbos vond de brieven samen met een Arabische journalist. Ze hebben hun bevindingen gepubliceerd in een artikel in het Amerikaanse blad Foreign Policy. Het Amerikaanse consulaat werd bij een aanval op de avond van 11 september verwoest. De ambassadeur en drie diplomaten kwamen daarbij om het leven onduidelijk is of de brieven het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben bereikt. De officiële Amerikaanse lezing is dat er in de dagen voor de aanval op het consulaat geen incidenten zijn geweest. Ex-wethouder van Rij van Roermond wordt ervan verdacht dat hij zich heeft laten omkopen door een bevriende projectontwikkelaar. Bronnen binnen justitie bevestigen dat aan NRC Handelsblad. Justitie doet al geruime tijd onderzoek naar mogelijke corruptie van de VVD'er van Rij... Volgens de krant gaat het om vastgoeddeals en gemeentebesluiten... waarbij projectontwikkelaar Van Pol bevoordeeld zou zijn. Een onderzoekscommissie concludeerde in maart... dat Van Rij door zijn vriendschap met de ontwikkelaar... de schijn van belangenverstrengeling heeft gewekt. Maar hij zou Van Pol nooit hebben bevoordeeld... en de gemeente niet hebben benadeeld. Van Rij trad vorige week af als wethouder en Eerste Kamerlid. Het spitsmeiden in de regio Utrecht heeft 5 miljoen euro opgeleverd aan besparingen. Dat blijkt uit onderzoek dat de provincie Utrecht heeft laten doen. Sinds enkele jaren loopt er in de driehoek Utrecht-Amersfoort-Hilversum een project waarbij automobilisten die de spitsuren meiden een vergoeding kunnen krijgen. Daardoor zijn iedere dag tijdens de spits 3000 auto's minder op de weg. Volgens het onderzoek zijn er kosten bespaard door minder ongelukken, een daling van de CO2-uitstoot, een verbetering van de luchtkwaliteit en minder files. Kickbokser Badr Hari is bereid om uitgaansgelegenheden te mijden... en in therapie te gaan om toekomstig geweld te bedwingen. Dat zei zijn advocaat tijdens de Proforma-zitting in Amsterdam. De kickbokser is aangeklaagd voor onder meer poging tot doodslag. Hij zit in voorlopige hechtenis. In de dagvaarding staan negen zaken, waarvan acht te maken hebben met geweld. De negende zaak is een verkeersdelict. De poging tot doodslag op Koen Everink was in juli tijdens het dancefeest Sensation in de Amsterdam Arena. In de Tweede Kamer komt een borstbeeld van Marga Klompé... de eerste vrouwelijke minister. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat zij werd geboren. Het beeld wordt over anderhalve week onthuld... door Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg. Klompé werd in 1956 minister van Maatschappelijk Werk voor de KVP. In 1963 bracht ze de Algemene Bijstandswet tot stand... en drie jaar later loodste ze als minister van Cultuur... de Omroepwet door het parlement... Klompe overdeed in 1986. Het borstbeeld komt te staan bij de Marga-Klompe-zaal. De politie heeft een internationale organisatie opgerold... die in illegale bestrijdingsmiddelen handelde. Er zijn vier verdachten aangehouden. Ze werken voor een bedrijf in Noord-Holland... dat legale gewasbeschermingsmiddelen verkoopt. Maar daarnaast boden ze ook illegale bestrijdingsmiddelen aan. Het gaat onder meer om het schadelijke middel BN3. De verdachten importeerden dat uit Rusland... en boden te koop aan in Europa... Het Openbaar Ministerie denkt dat zij daarmee tonnen hebben verdiend. De Anne Frank Stichting heeft een collectie brieven en foto's... van Otto Frank uit de jaren 50 kunnen kopen. Otto Frank, de vader van Anne Frank, correspondeerde met een acteur... die in Amerika woonde. Die acteur schreef begin jaren 50 met Frank om zich voor te bereiden... op zijn rol als Otto in een toneelbewerking van het dagboek van Anne Frank. Zijn weduwe had de brieven en foto's ter veiling aangeboden... Naar bemiddeling van het veilinghuis heeft ze de collectie van de veiling teruggetrokken en heeft de Anne Frank Stichting die kunnen kopen. Het weer, buiig, later vanavond in het binnenland droog en opklaringen, maar een zee blijft er kans op een bui. Morgen eerst droog en zon, maar al snel meer bewolking en vanuit het zuidwesten regen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het dan ongeveer 9 graden. Zondag is het tijdelijk wat droger en wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. ANWB. Verkeersinformatie, de avondspits pakt iets drukker uit dan verwacht. 190 kilometer file nu, de meeste vertraging rond Rotterdam en Utrecht, ook bij Arnhem is het wat drukker. Ik noem de opvallende zaken, zijn er niet al te veel. Er was een aanrijding op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch, bij Best West nog 2 kilometer. Ook was er eerder vanmiddag een aanrijding op de A2 Utrecht-Den Bosch, bij knooppunt Eveningen nog 9 kilometer. Op de A8 Amsterdam richting Zaandam, voor Zaandijk nog 6 kilometer, de nasleep van een aanrijding. En op de A15 gooi ik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 Een hele goede middag. Het is vrijdag 2 november. De Nederlandse journalist Harald Doornbos veroorzaakt een politieke rel in Amerika. naar vondst van brieven in Benghazi. We gaan zo met hem praten. De schapen zijn gevonden. Maar eerst de nieuwe ministers en de voornemens. Wat ook vandaag gaat de formateur, dat is de huidige premier Rutte... door met het ontvangen van kandidaten voor zijn nieuwe kabinet. En een van die kandidaten is minister Schippers... beoogd minister op Volksgezondheid. En die begint meteen al met toezeggingen. Ze gaat namelijk kijken naar de premie in de zorg. Die premie waar zoveel over te doen is geweest de laatste dagen. En Dan gaan we over praten met Hans Andringa. Hans, ik hoorde de minister eerder vandaag zeggen... dat de scherpe kantjes eraf moeten van dat hele zorgplan. De VVD is bezig met een reddingsoperatie. Ja, ze proberen echt de schade natuurlijk zoveel mogelijk te beperken, want eerder vandaag zei minister Schult... ...van verkeer ook al, dat er iets moest gebeuren aan dat plan. En uh, toen minister Schippers naar binnen ging... ...en weer naar buiten kwam bij premier Rutte... ...toen gaf zij ook wel te kennen, het is voor de VVD immers alle hands aan dek... ...de opstand van de leden, die moet toch beperkt worden. Dus ze zei, ik ga nog eens goed naar dat plan kijken... ...om te zien hoe we daar straks uiteindelijk mee naar buiten komen. Nou, ik moet u zeggen, ik ken het regeerakkoord niet veel langer dan u... En ik moet dus ook uh, heel goed kijken en bestuderen deze maatregel. Uh, uh, wat die betekent, wat die uh, voor bepaalde inkomensgroepen betekent. Wat de consequenties zijn voor arbeidsmarkt of het stelsel. Dat ga ik eerst doen. En vervolgens uh, zal ik uh, uh, over niet al te lange tijd. Uh, want ik moet natuurlijk wel zorgvuldig uh, uh, bekijken. Uh, maar ook zo snel als dat zorgvuldig kan. Uh, uh, richting uh, de Kamer komen over hoe we dit daadwerkelijk gaan uitwerken. De scherpe randjes moeten er vanaf. Af, zeggen steeds meer VVD's, onder wie ook uw collega Schuls. Bent u daarmee eens? Ik vind dat je met een goede regeling moet komen... die op in allerlei aspecten goed is. En we hebben met, het, met de Partij van de Arbeid afgesproken... Uh, dat wij de uh, verschillen tussen rijk en arm kleiner maken. Daar heb ik mijn handtekeningen ook voor gezegd. Maar zowel de Partij van de Arbeid als de VVD willen natuurlijk een goede regeling. Een regeling waar geen rare uitschieters die niet te verklaren in zijn uh, zitten. Waar, uh, die je ook goed kan uitleggen aan mensen. En daar gaan we nu eerst eens zorgvuldig naar kijken... En dan kom ik zo snel mogelijk met het resultaat daarvan bij u terug. Nou, ze koopt eigenlijk een beetje uitstel, hè, minister Schippers? Ze koopt tijd, ja. En hopelijk rust voor de VVD. Ja, want die hebben vanavond natuurlijk die partijbijeenkomst. Hoorden we eerder deze uitzending al over. Daar gaat Mark Rutte ook naartoe. Maar voor die tijd moet hij natuurlijk de sollicitatiegesprekken nog een beetje afronden. Uh, met wie heeft hij nu een gesprek? Nou, hij is misschien net klaar. Dat is uh, Ivo Opstelten. Uh, hij blijft ook in het nieuwe kabinet doen wat hij nu doet. Uh, Veiligheid en justitie. En dat uh, geldt ook voor een aantal andere bezoekers... die Rutte vandaag uh, kreeg. Uh, minister Schuld, uh, infrastructuur en milieu. De minister die we net hoorden. Schippers voor uh, Volksgezondheid, Welzijn en Zorg. En vanochtend was daar ook al Roland Plasterk. Uh, niet helemaal onbekend uh, met het ministerschap. Hij deed eerder onderwijs in uh, Balken en de Vier. Maar hij gaat nu binnenlandse zaken doen. Daar heeft hij... Klein beetje ervaring mee, want hij is ooit begonnen in de gemeenteraad van Leiden. Maar hij krijgt het wel heel erg druk en hij heeft uh, moeilijke taken op zijn bord. Want dit kabinet wil veel minder gemeenten hebben. Er moeten minder provincies komen en daar is over het algemeen minder geld voor. En zegt hij ook, er moet een andere procedure komen... voor de benoeming van de burgemeester van de gemeente. Dat gaat uh, straks allemaal uh, veranderen, want die worden dan niet meer benoemd door de kroon. Ik ben ook heel blij met in het coalitieakkoord dat we de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 Dit is nog maar het begin? Dit is nog maar het begin, ja. Dat is niet anders. Je kunt het niet uh, zo ingrijpend uh, uh, bezuinigen... zonder dat dat grote repercussies gaat hebben. Dus dat is wel de realiteit van de komende jaren. Dat is de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, dankjewel Hans. Want uh, dat waren de nieuwe, maar vanochtend vergaderden eventjes verderop nog de oude ministers in de Trevenzaal. Eentje ervan loopt al sinds 1984 rond op het Binnenhof, heerst op een zolderkamertje en vervolgens werd hij excellentie minister. En vandaag was zijn laatste ministerraad. CDA-vicepremier Maxime Verhagen. En als afscheidscadeau kon Verhagen het niet laten om de VVD er zo'n beetje te pesten vanwege de samenwerking met die rode van de Partij van de Arbeid. Nou, vroeger zei Luc Hermans, de tegenwoordige fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer, die zei uh, toen hij nog uh, bewindspersoon was zei hij altijd als hij een glas rode wijn opdronk van zo weer een rode minder. Uh, dus ik heb maar een, een, een flesje rode wijn aan de collega vvd die gegeven. Dus onder het motto, zo weer een rode erbij. Uh, met daarbij de, de, de tien punten, om duidelijk aan te geven... de tien plannen van het nieuwe kabinet... waarbij de slogan, uh, wie hard werkt, verdient beter... in een bepaald daklicht werd gesteld in een daglicht, in een negatief daglicht wat u betreft, neem ik aan. En door de slogan niet, maar wel de maatregelen. U gaat na een hele lange tijd in de politiek stoppen ja. als vicepremier nu. Uh, vindt u dat jammer, vervelend of is het ook wel even een opluchting? Ja, dat, uh, uh, dat is dan toch ook wel apart om dan de deur achter je dicht te trekken. Uh, dus ik vind het op zich wel jammer. Van de andere kant, uh, ik heb mij zelf voorgenomen toen ik de politiek inging... om uh, als ik de deur achter me dicht trok me recht in de spiegel te kunnen aankijken en dat kan ik gelukkig. U bent een echt politicus, dat omschrijft u al. Is het dan wel mogelijk om van die politiek af te kicken van vicepremier naar gewoon burger? Uh, ja, uh, dat lijkt me wel. Het <laughs> zal wel, wel moeite om te beginnen. Uh, ik om te be maar ik, ik, ik ga om te beginnen ga ik eens even wat, uh, wat verloren slaap inhalen... en dan uh, uh, ja, toch eens uh, rustig om me heen kijken. Want uh, er moet wel weer brood op de plank, hè? Ja, zeker. Als ik de maatregelen van het nieuwe kabinet bekijk, toch? Absoluut, absoluut. Dan hebben we nog wel een appeltje voor de dorst nodig. Want uh, uh, geen mogelijkheden meer om een pensioen op te bouwen. Uh, uh, dus dat zou je allemaal moeten sparen. Ja. Ik denk dat Mark Rutte blij kan zijn dat ik geen oppositieleider ben. <lacht> Dag. We hebben nieuws over de rellen in Haren. RTV Noord zocht namelijk uit hoe de politie die rellen aanpakte. De verkeersinformatie bij de AEB. Jolande van der Velde. een gewone, normale vrijdagavondspits? Ja, toch wel. 175 kilometer is eigenlijk uh, vrij gebruikelijk voor de vrijdagavond. Uh, wel een paar dingen die weer opvallen. Er is een aanrijding geweest op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Bij knopend Muidenberg staat zo'n 6 kilometer. Goed nieuws over de A15. Daar was een tijdje een rijstrook dicht. Die is weer open. Van Gorkum naar Rotterdam is dat. Bij Sliedrecht-West Sliedrecht nog wel 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. In Amerika is commotie ontstaan door brieven die de Nederlandse journalist Harold Doornbos heeft gevonden. in het afgebrande Amerikaanse consulaat in het Libische Benghazi. Bij een aanval op het consulaat kwamen ambassadeur Chris Stevens en drie andere Amerikaanse diplomaten om het leven. En Harold Doornbos is nu aan de lijn. Harold, kan jij uitleggen in het kort wat er in die brieven staat? Ja, ten eerste was ik daar met een collega van Marjanan Moussa uh, en wij vonden die uh, brieven en in die brieven staat eigenlijk, het komt eigenlijk op neer, uh, dat het State Department tot nu toe, dus Hillary Clinton tot nu toe heeft altijd beweerd dat het alleen maar ging om een aanval, een dodelijke aanval, een verschrikkelijke aanval, zeggen ze. Maar de rest van de dag, voordat de, de, de aanval plaatsvond... de rest van de dag in Benghazi was het een gewone dag. Is er niets vreemds gebeurd, zegt het State Department, zegt Hillary Clinton. Nee. Uit die brieven die we hebben gevonden blijkt... dat de, het personeel van het consulaat al veel eerder aan de bel heeft getrokken. Dat ze al veel eerder allerlei... ...problemen hadden met de bewaking van het consulaat. De, politie, de Libische politie kwam maar niet opdagen. Die deed eigenlijk heel erg laks. Er stond op een gegeven moment een politieman... ...stond uh, het consulaat te fotograferen vanuit een hoog gebouw in de buurt. Dus uh, ja, dat maakt duidelijk dat er veel meer aan de hand was. Het was niet alleen zo'n verschrikkelijk incident. Uh, er was veel meer aan de hand. Er waren ook al aanwijzingen voor. Die brieven zijn daar nu het bewijs van. Daarom zijn ze nu in Amerika daar behoorlijk van over hun toeren geraakt? Maar ik heb begrepen dat ook de FBI dat complex heeft onderzocht. Hoe kan het nou dat jij die brief hebt gevonden? Hele goede speurder. Nee hoor. <laughs> Denk eigenlijk dat het er neerkomt dat... Kijk, Benghazi is, is een gevaarlijke stad. Uh, je hebt daar al-Qaeda-elementen rondlopen, dus je kan niet zomaar ik nu als Westeling een uh, beetje een beetje over straat gaan slenteren of of daar maar eindeloos in dat gebouw van het consulaat gaan gaan rondkijken het is enorm veranderd Benghazi sinds een jaar geleden toen het een nog vrij gezellige stad eigenlijk was met die revolutie die daarnet begon uh, dus dat betekende ook dat die FBI... die is daar inderdaad met een team geweest van onderzoekers... maar die hebben ten eerste al drie weken moeten wachten... omdat het veel te gevaarlijk was. Omdat dus al die al-Qaeda- en militie-elementen... daar allemaal in de buurt nog zitten van, van dat uh, consulatencomplex. Uh, en de FBI is, is daar ook eigenlijk maar drie uur geweest. Want die waren ook op hun beurt natuurlijk weer bang... dat zij, net als het uh, personeel eerder ook weer zouden worden aangevallen en gedood door die radicaal-islamistische elementen. Uh, dus wij zijn er ook echt doorheen gejaagd door dat, uh, door dat compound. Uh, en dat, dat bestaat uit een heel aantal gebouwen, dus het is, uh, is ook nog behoorlijk uitgebreid. Dus ik kan me inderdaad voorstellen, het is natuurlijk heel dom van die FBI... maar ik kan me voorstellen dat je wel wat over het hoofd ziet... omdat het er gewoon één gigantische chaos is daar in dat gebouw, op die hele compound. En je hebt eigenlijk wel dagen, misschien wel weken nodig om ieder briefje om te kunnen draaien. En dat, dat had de FBI niet, de journalisten niet gehad. En daarom was het een beetje dus een soort van lot in de loterij... dat wij net het juiste briefje hebben omgedraaid. Ja, nou goed, jullie hebben die brieven nu ondertussen bekendgemaakt, gepubliceerd. En dat speelt natuurlijk nu een rol in uh, Amerika, want daar zijn de rapegaar. Precies, wat een timing. Een paar dagen voordat de uh, Amerikaanse presidentsverkiezingen natuurlijk plaatsvinden... een prachtige mogelijkheid, met name voor de Republikeinen... Om kritiek te uiten op Hillary Clinton, op Obama. Zeggen: Jullie hebben het spel niet eerlijk gespeeld. Jullie hebben niet eerlijk verteld wat er nou aan de hand was. in Benghazi voordat die aanval al plaatsvond. Dus je ziet bijvoorbeeld dat het verhaal wat wij hierover hebben geschreven. voor, voor Foreign Policy, dat is een Amerikaans blad. dat is bijvoorbeeld eerder al geretweet door uh, senator John McCain. die vroeger zelf uh, president probeerde. Dus dat verhaal wordt steeds groter. Dat komt in alle media in Amerika terecht. Het is nu zelfs zo dat het Congres een brief heeft gestuurd op basis van ons artikel uh, naar Hillary Clinton, en ze willen voor 8, oktober, voor 8 november, pardon, willen ze uh, willen ze horen van, van Hillary Clinton wat er nou precies zich daar heeft af. Dus, uh, ja, ja, Clinton wordt er nu bij, bij benaderd, dus ja, het is gewoon een heel groot verhaal aan het worden. Begrijpend, dankzij allemaal die brieven die jij hebt gevonden. Dankjewel dat je dat verhaal hebt willen, willen vertellen hier op Radio 1, Harald. Harold Doornbos was dat. Ondertussen is het tien minuten voor half zes geworden. En dan is het Nederlands nieuws. Het weekend kan voor Jos Verhulst niet meer kapot... want hij heeft vanmiddag namelijk zijn schapen teruggekregen. Zeven weken geleden, misschien weet u het nog wel... werden er bijna 200 schapen uit zijn wei gestolen. Ruim 100 kwamen er vandaag terug en de rest volgt volgende week. Verslaggever Martijn van der Zanden die wachtte ze samen met zijn broer Jos op. We gaan ze helemaal thuis brengen. Nou, ik zie een mooi spandoek al, oranje ja. spandoek, ballonnen. Welkom ja, inderdaad. thuis. Inderdaad. Beetje opgelucht? Ja, helemaal. Ja, natuurlijk. Hier hebben mij. Hier hebben wij zeven weken op gewacht. Kom maar eens. Kom er maar eens uit. Hier staat boer Jos. Hey. Goed zo. De eerste twintig staan daar in de wei, meteen, meteen aan het gras. Ja, deze beesten die hebben denk ik nou een uurtje in, in de veewagen gezeten. En uh, dit gras is natuurlijk... Uh, het gras van de buurman is altijd weer groener, zeggen ze dan. Maar deze dieren die genieten en op dit moment, ja, dat kunnen zien. Hoe erg heb je ze gemist? Nou, als u ziet hier, hier twee percelen verder zijn deze dieren meegenomen. En dan is dat een lege aanblik. En dat is elke keer als ik hier weer over deze dijk heen kom. Heb ze zeker zeven weken gemist, één idee wat er in die tijd allemaal, wat de beesten allemaal gedaan hebben? Ja, deze dieren die hebben nu uh, vijf weken in quarantaine gezeten. En uh, daar van tevoren hebben ze dus, uh, zijn ze ergens bij de verdachte ergens in, in opslag geweest. Maar dat, uh, dat is voor mij dus onbekend hoe dat, dat uh, gefunctioneerd heeft. Ook, ook enig idee waarom ze überhaupt ooit gestolen zijn? Ja, ik, uh, ik denk dit is uh, financieel uh, bezigheid. Hè? Zulke aantallen, 250 schapen hier in zo'n zo korte periode. Dat is gewoon uh, pure, uh, pure criminaliteit die puur werken om uh, um, um, um deze dieren uh, duidelijk geld te verdienen. Kom, jullie even met die taarten hierheen, dat heel Noord-Brabant kan zien. Dat wij, dat wij taart serveren. Herkent u ze nou ook allemaal, want dat heeft u geloof ik gezegd, hè? Ja, ik kan, nu ben ik ze zeven weken kwijt. En dan is gelijk, die, die, die, die, dat koppel dat, dat zegt, dat is van mij. Ja, het is dus onomstotelijk vastgesteld ook dat het inderdaad mijn schapen zijn. Maar, maar duidelijk, dit, dit doet mij gelijk denken aan de vaders, aan de moeders, aan, aan heel het gebeuren wat wij aan deze schapen. zien. Ja, duidelijk. Je bent er geëmotioneerd onder? Ik ben blij en ik, uh, ik, uh, ja, ik, ik was geëmotioneerd zeven weken geleden. Dus, uh, Toen we, ze dan, weg waren. Ja, natuurlijk. Dan, uh, dan denk je van, ja, we doen ze nou? 200 schapen tegelijk weg, Het is de sfeer, je ziet hier met chocoladebollen en al die buurtbewoners... en, uh, en iedereen die hier aanwezig is, dat, uh, ja, dat sterk me wel. We zullen ze allemaal blij maken met het chocoladebolletje, hè? Dus het is echt feest vandaag? Hè? Het is echt feest vandaag, ja. Dit is geweldig. Dus dat moet echt gevierd worden, zo'n uh, middag. Wat is de toekomst eigenlijk voor deze schapen? Nou, Deze schapen die zullen bij mij op het, uh, op het bedrijf blijven. En die zullen daar dus. Uh, uh, volgend voorjaar en, uh, en, en de volgende zomer zullen deze op de slagbanken verdwijnen. Want dit zijn de mannelijke dieren. Dat dan, dat dan weer wel in ieder geval? Ja, ja, nou het is ook in ieder geval. Ik uh, draai er ook helemaal niet omheen. Ik ben boer en ik heb. Uh, met liefde en plezier bedrijf ik mijn bedrijf. Maar uh, deze dieren zijn inderdaad op een gegeven moment bestemd voor de consumptie. En u hebt dan de kans om een stukje lekker landvlees te eten, maar u hoeft het niet. Dat zei Boer Jos in de reportage van Martijn van de Zanden. Bij het uitbreken van de Facebook-rellen in Haren... stonden veel minder leden van de mobiele eenheid klaar... dan later door de politieleiding is gesuggereerd. Ook zou de politie maar matig voorbereid zijn geweest op het Facebookfeest. Dat en meer blijkt uit een groot onderzoek van Dagblad van het Noorden... en RTV Noord naar de rellen van Haren. RTV Noord-verslaggever Arnoud Bodden nu aan de lijn. Arnoud, hoeveel kleine was de inzet van de mobiele eenheid? Nou, aan het begin van de avond, op het moment dat het misging... was die uh, behoorlijk klein eigenlijk. Want op het moment dat uh, om tien voor negen ongeveer de rellen losbarsten... waren er zestien ME'ers aanwezig. Dat waren flex-ME'ers. En dat zijn dan politieagenten die uh, uh, met een platte pet op straat staan. En als ze zich omkleden, zijn ze ME'er. Nou, die hadden zich omgekleed. Die stonden om tien voor negen ongeveer in linie. En die werden zwaar uh, belaagd, want ze waren maar met z'n zestien. En de verwachting was, en ook achteraf uitgesproken... dat er nog veel meer ME'ers waren? Uh, ja, die suggestie is wel echt gewekt dat mensen uh, dat de ME's achter de hand werden gehouden en achter de hand dat betekent in politiekringen eigenlijk een beetje zoiets als uh, vlakbij, in volle naad en direct inzetbaar. En deze mensen moesten ja, thuis uh, van achter uh, de stamppot weggehaald worden of bij voetbalwedstrijden uh, weg worden geroepen. Want er waren op dat moment in de grotere regio twee voetbalwedstrijden: Kambuur tegen Sparta en uh, FCM tegen Sportclub Veenendaal. Maar daar stonden ME's niet voor niets. Uh, ja, en die werden daar weggeroepen. En later, twee uur later, werden ook nog pelotons... uit andere delen van het land weggeroepen. Dus achter de hand uh, en dus in volle naad en direct inzetbaar waren ze niet. Ja, maar jullie hebben met alles en iedereen gesproken... Ja, we hebben tientallen mensen gesproken binnen en buiten het politiekorps. Zeer diverse geledingen van het politiekorps, ook van het bestuur. Eh, mensen die van de hoed en de rand weten en die op die bewuste avond op belangrijke plekken zijn geweest. Nou, is dat één punt, maar uh, alleen de platte petten die uh, zich omgekleed hebben. Maar ja. is dat het enige wat fout is gegaan? Nee, er is in de aanloop er naartoe ook uh, heel erg gediscussieerd over. En dat is een beetje een technisch verhaal over uh, de gripsituatie. Dat is de, dan de gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure. Daar kan... ligt eigenlijk vast. Hoe veilig uh, het is eigenlijk. Ja, wie het bij, nou, en vooral wie het bij rampen voor het zeggen heeft. Ja. Om, om zo betere samenwerking uh, te kunnen uh, bewerkstelligen. En daar is uh, echt discussie over geweest. Moet het grip 2 worden? Dan zijn er gevolgen voor de omgeving. Of moet het een stapje hoger uh, Worden de, uh, grote groepen van de bevolking binnen één gemeente bedreigd? is een grip 3. En daar, daarover was, was heel veel discussie. De politie wilde graag vasthouden aan, uh, aan een lagere gripsituatie dan, dan de gemeente. En experts zeggen achteraf eigenlijk had het nog verder opgeschaald moeten worden naar misschien wel een grip 4 situatie. En iedereen de aflopen waren voldoende voorbereid, waren een soort van draaiboek. Was dat ook zo? Ja, nou, dat is het dus voor die me's En dat is, was best wel uh, verrassend eigenlijk. Voor die me's was er helemaal geen draaiboek. En het is wel gebruikelijk dat wanneer me's worden ingezet... bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden of bij uh, andere evenementen... dat er een briefing is, dat ze uh, kennis hebben van de locatie... dat ze weten, als het dit gebeurt, dan doen wij dat. Als mensen echt niet meer naar de politie luisteren... dan drijven ze we een bepaalde hoek op. Uh, weet je, wat voor ziekenhuis moeten uh, gewonde politiemensen naartoe... op het moment uh, dat daar sprake van is, want die wil je niet onder één dak hebben met bijvoorbeeld railschoppers En dat soort informatie was er gewoon niet. Er is wel steeds gesproken over, we hebben rekening gehouden met drie scenario's... maar dat is eigenlijk een beetje standaard uh, ME-opleiding. Er zijn altijd drie scenario's, maar die scenario's die lagen voor de ME niet vast op papier. Er, er waren geen plannen. Ja, En zijn bijvoorbeeld de sociale media voldoende in de gaten gehouden? Twitter, Facebook zelf? Nou, Als je dat goed in de gaten uh, had gehouden, als het goed gemonitord uh, zou zijn... dan, dan was men uh, beter voorbereid geweest dan uh, men nu uh, was. Dus uh, het antwoord daarop nee. Nee. Goed, morgen gaan jullie een groot onderzoek en brengen jullie dat ook naar buiten. Zowel in de krant als op de televisie. Ja, morgen op tv bij ons op RTV Noord een uitgebreide reconstructie. En de liefhebbers van een goed verhaal moeten morgen vooral dagelijks van het noorden kopen. het Borden, dank je Ik zeg er overigens bij dat de politie in de gemeente Haren niet willen reageren. Die wachten namelijk de conclusies van die commissie af. De commissie Cohen onderzoekt de rellen. En morgen dus in de krant en op de televisie in het noorden te zien. Hij moet plaatsmaken voor de eerste vrouwelijke minister van Defensie, CDA-minister Hans Hille. Na een ministerraad van nog geen uur, waar volgens sommige kleine gebakjes bij de koffie werden geleverd, ving Marcel Brillen op. Dag meneer Hille, het was het dan, de laatste. Hoe ging het, de laatste ministerraad? Snef, snif. Ja, was het een emotionele bijeenkomst? Nee hoor. Uh, we hebben als team uiterst goed geopereerd met elkaar en we zijn als vrienden uit elkaar gegaan. En uh, we hebben de VVD-collega sterker toegewenst in de volgende rit. Ik heb een, uh, een kaart bij me om uh, uw opvolgers geluk te wensen met een nieuwe baan. Heeft u een tip op een, of een wens die u op wilt schrijven? Ik heb ook okay. nog een pennetje. Dat uiteindelijk gaat erom dat regeren is ontzettend moeilijk... omdat je met ontriegelijk veel belangen tegelijk te maken hebt. Dus het belangrijkste is dat je gezamenlijk een team vormt. Dat staat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 Radio 1, het NOS-journaal. VVD-minister Schippers wil de plannen voor een inkomensafhankelijke zorgpremie... zo snel mogelijk uitwerken, zei ze na haar gesprek met formateur Rutte. Schippers gaat kijken wat de gevolgen zijn voor bepaalde inkomensgroepen... en voor de arbeidsmarkt. Ze zegt dat ze begrijpt dat mensen zich zorgen maken... over de berichten rond de premie. Voor het eerst sinds lange tijd neemt het aantal rokers in Nederland weer toe... blijkt het onderzoek van TNS Nipo... In 2011 rookte 25% procent van de Nederlanders boven de 18. Eind dit jaar komt dat waarschijnlijk uit op ruim 26%. Procent. En dat betekent dat er in een jaar zo'n 170.000 rokers zijn bijgekomen. Het spitsmeiden in de regio Utrecht heeft 5 miljoen euro opgeleverd aan besparingen, zegt de provincie Utrecht. In de driehoek Utrecht-Amersfoort-Hilversum loopt al een paar jaar een project waarbij automobilisten een vergoeding kunnen krijgen. als ze de spits meiden. Er waren dagelijks tijdens de spits 3000 auto's minder op de weg. En dat leidde tot minder ongelukken, minder CO2-uitstoot en minder files. En de journalist Harald Dornbos heeft in het Amerikaanse consulaat in Benghazi... twee brieven gevonden waaruit blijkt dat de diplomaten... zich in die Libische stad onveilig voelden. In één brief wordt gevraagd om meer politiebescherming. Het Amerikaanse consulaat werd op 11 september bij een aanval verwoest. De officiële Amerikaanse lezing is dat er in de dagen voor de aanval... geen incidenten zijn geweest. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Marco Verhoef. Het is heel wisselvallig. Op dit moment krijgen we te maken met een gebied met regen wat uh, ons land intrekt. Het is uh, van tijd tot tijd regen, zal niet aaneengesloten nat zijn. En het duurt eventjes, maar in de loop van de avond en nacht klaart het dan ook weer af en toe op. Valt er nog een enkele bui en koelt het af naar een graad of vijf. Aan het eind van de nacht komt er een nieuw regengebied ons land in. Het is morgenochtend dan ook vrij grijs. Van tijd tot tijd is het nat. En in de loop van de dag gaan we dan een beetje van de regen in de drup. Want helemaal droog wordt het niet, maar het wordt wat meer buiig. En dat betekent dat er tussendoor misschien ook wat ruimte is voor de zon. Met name in het westen van het land. staat een stevige wind uit het zuidwesten en de temperaturen liggen rond de graad of 9. Zondag een bui, maar ook wel wat meer ruimte voor de zon. Maandag weer wat meer neerslag en dinsdag is het dan weer wat minder nat. Met andere woorden, voorlopig blijft het wisselvallig. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits pakt wat drukker uit dan gebruikelijk. 200 kilometer file staat er nu. Dat heeft misschien ook hier en daar te maken met wat buitjes die vallen. De meeste vertraging nog wel rond Rotterdam en Utrecht. Een paar dingen vallen op. Er is een aanrijding geweest, althans er waren twee kopstaartbotsingen op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Het is nu langzaam rijden tussen de knopende watergaas en Muidenberg over 9 kilometer. Bij het knopend Muidenberg zijn twee rijstroken dicht. Daardoor loopt het ook wat vast op de A9 richting Diemen, voor het knopend Muidenberg 2 kilometer. De A2 Maastricht richting Den Bosch tussen de Knopende de, de Hoogte en Eckersweijer 9 kilometer had te maken met een aanrijding bij Best. Op de A13 Den Aag Rotterdam bij Berkel en Roderijs nog 4 kilometer en op de A50 Arnhem richting Os langzaam reden tussen Renkem en Knopende de Ewek over 8 kilometer. Hallo, Tom de Ridder hier met een bericht voor elke ondernemer met een auto.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 Vanavond in college tour bij de NTR, de Amerikaanse actrice Susan Sarandon. Naast indrukwekkende acteerprestaties doet ze al jaren van zich spreken... vanwege haar grote sociale en politieke betrokkenheid. Topactrice en Oscar-winnares Susan Sarandon, de gast in college tour bij Twan Huis. Vanavond 5.30, NTR, Nederland 3. Derde is het Radio 1 Journaal. De rechtszaak tegen kickbokser Bader Hari die is vandaag begonnen. Er liepen negen aanklachten tegen hem, acht mishandelingen en een verkeersovertreding. Hari heeft gevraagd om voorlopig vrijgelaten te worden. We gaan erover praten met Ilan Sluis. Ilan, is dat verzoek gehonoreerd? Nou, dat weten we nog niet, want de zaak is nog bezig. En uh, nee. Dus uh, ja, de officieren van justitie zijn bezig om nu hun uh, antwoord te geven op uh, het verhaal van de advocaten. En daarna moet de rechter een beslissing nemen. Uh, ja, en of dat nog vandaag komt of dat hij er nog wat langer over na wil denken, dat is dus ook nog niet bekend. Ja, wat zijn zijn argumenten waarom hij denkt dat hij vandaag vrijgelaten kan worden? Nou, de verdediging heeft heel lang gesproken vandaag over alle bewijs dat er tegen hem is, en ze zeggen eigenlijk het bewijs is gewoon niet voldoende om hem nog langer in voorlopige hechtenis te houden. Uh, wat ze ook wel beseffen is dat er natuurlijk allerlei andere redenen zijn om hem nog vast te houden. Zoals daar zijn. Hoop ik dan maar met deze tussenvraag de stilte te overbruggen. Want ben je Omdat daar nog? hij zichzelf niet kan beheersen. Laten en, we even, dus uh, even uh, opnieuw oppakken. Hem, uh, Ilan, Ilan uh, hallo. Ilan, ja. hoor je mij? Want je viel eventjes weg. Laten we ja. hem even opnieuw uh, oppakken. Want jij was bezig uit te leggen waarom de verdediging denkt... dat hij wel uh, vervroegd vrijgelaten kan worden. En daar ergens uh, raakte het contact kwijt. Oké, okay, nou, kan dat het dan zo beter gaat. Uh, de verdediging die vindt in ieder geval dat het bewijs dat er is uh, te mager is om Badr -Hari nog langer vast te houden. Ze zeggen eigenlijk uh, uh, wat er ligt is, is onvoldoende. Uh, hij zit al een tijdje in voorarrest. Maar ze beseffen ook wel dat er redenen zijn om uh, hem op andere gronden nog vast te houden. Bijvoorbeeld de gevaar. En ze hebben daarom aangeboden dat... Badr -hari in sporttherapie wil, om te leren begrijpen waarom hij zijn zelfbeheersing af en toe verliest. Uh, en ze hebben ook aangeboden dat hij zich dan niet in het uitgaansleven zal laten zien. Dat hij zich aan een avondklok zal houden. Dan speelt in deze zaak ook een rol een aantal afgeluisterde gesprekken, of tapegesprekken. Wat blijkt uit die tapes? Ja, dat is wel bijzonder hoor. Ze hebben uh, de getuigen na het incident uh, op, op Sensation White uh, onder de tap gezet. En die hebben met elkaar gesproken over wat er nou gebeurd is. En zegt de verdediging, uit al die gesprekken blijkt eigenlijk dat Everink helemaal niet meer weet wat er toen gebeurd is. Dat hij niet meer weet of Badr Hari hem nou geslagen of geschopt heeft en of hij het wel is geweest. Uh, dat heeft hij eigenlijk gereconstrueerd aan de hand van uh, die gesprekken met die andere getuigen. Ja, en onder de tap gezet, dat betekent dat je afgeluisterd wordt? Precies. <laughs> Mooie uitdrukking. De, de zitting is dus nog niet voorbij. Uh, de verdediging uh, voert nog het woord. En de officieren van justitie uh, komen ook nog aan het woord. En uh, wanneer is het afgelopen vanavond? Ja, uh, laten we hopen. Ergens uh, in de komende uren. Het moet wel vanavond afgerond zijn, ja. Dan horen wij wellicht voor het eind van deze uitzending... anders in de loop van de avond gewoon in het nieuws... Uh, wat daaruit gekomen is. Nou, als dankjewel. dat zo is, houd ik jullie op de hoogte. Uh, daar ben je voor aangenomen. Ilan, dank je wel. Zeg je Rusland... Dan denk je aan president Poetin en je denkt aan schending van mensenrechten, aan vervolging van oppositie en dat soort gewichtige zaken. Maar wat veel Russen ook echt dwars zit, dat zijn de eindeloze files in Moskou en het gebrek aan parkeerplaatsen. Het stadsbezuur van de hoofdstad probeert er een oplossing voor te vinden. Voor het eerst moet er in een deel van het centrum nu betaald worden om je auto te parkeren. Het is een van de grootste ergernissen van de Moscovieten. Het verkeer. Als je in deze miljoenenstad van punt A naar punt B wil... dan sta je gegarandeerd op enig moment in de file. Zoals nu. Muurvast. En als je dan op de plaats van bestemming bent aangekomen... dan begint de speurtocht naar een parkeerplaats. Daar zijn er in Moskou pak een beet ruim een miljoen van. Legale althans. Op 4 miljoen auto's. Maar kijk eens aan, we hebben er eentje gevonden. En het is niet toevallig dat het zo snel gelukt is die parkeerplaats vinden. Want om een klein beetje orde in de chaos te scheppen, heeft Moskou deze maand betaald parkeren ingevoerd. In 20 straten rond de Petrovka straat, hartje centrum. 50 roebel, 1,25 euro per uur. En een boete van minstens 50 keer zoveel als je niet betaalt. Een revolutie. Een glimmende zwarte Audi A18 net is aangekomen. Benieuwd wat de eigenaar van deze bolide van de nieuwe maatregel vindt. Heeft u gehoord van uh, het feit dat u moet betalen? is gehoord. Ja, dat heeft u gehoord, maar heeft hij ook betaald? Ja, we probeelden sms te maar het niet root, al Ja, dat moet dus per sms, dat heeft hij geprobeerd, maar dat, uh, dat werkt op de een of andere manier niet. Mocht een beetje Je dog het Ja, zodanig is het misschien wel een goed idee, maar zegt hij, dan moet de boel wel werken. Dan moet ik wel een sms kunnen versturen of op een andere manier kunnen, kunnen betalen. naast staat een BMW, ook glimmend. Ook zwart. Ja, hij heeft betaald, maar het is een probleem voor hem. Want het bedrag dat hij moet betalen gaat van, van zijn persoonlijke rekening af. Terwijl hij de chauffeur van een bedrijf is. Dus hij moet persoonlijk betalen voor zijn werkgever. En dat vindt hij niet leuk. Hij het goed. Hier waren we 3 Normaal gesproken zouden hier in de straat zeker drie rijen auto's staan te wachten... om een parkeerplaatsje te vinden. Maar dat is nu het geval. Ik heb zomaar een plekje kunnen vinden. Dus ja, het is een goed idee. Je ziet het inderdaad dat de straten waar dat betaald parkeren is ingevoerd... een stuk leger zijn dan normaal. Nu loopt het verkeer vlotjes door. Het is ook niet alleen het betalen. Je ziet hier overal wegsleeptrucs staan. Kennelijk neemt de gemeente Moskou het heel serieus dat parkeren. En dat moet ook wel, want het is een gigantisch probleem in Moskou. Hoe parken, waar bepalen, wat... Ik het... Niet iedereen is, is even gelukkig. Een mevrouw die in het centrum van Moskou woont, in dit gebied, hier ook werkt. En geen flauw idee heeft hoe de boel nou eigenlijk uh, werkt. En ervan overtuigd is dat het niet voor de mensen, de inwoners van Moskou bedacht is. Maar als we hier nu in de straat kijken, het is veel minder druk dan normaal gesproken. Vindt u dat niet prettig? Dit is uh, overduidelijk een, een uh, maatregel genomen voor vreemdelingen van mensen van buiten Moskou die vinden het misschien prettig dat ze hier makkelijk kunnen parkeren. Maar dit is het centrum van Moskou, het centrum van een metropool. Hier hoort het druk te zijn, hier hoort verkeer te zijn en hier hoort het niet leeg te zijn. De buurtbewoners, dus de mensen die hier in deze wijk wonen, die hoeven niet te betalen, althans niet tussen 8 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends. Maar de rest van de dag zijn ze, zijn ze wel de kloos en daar zijn ze natuurlijk niet blij mee. Ze hebben uitgerekend dat het ze zo'n 400 euro in de maand kan kosten als ze hier de hele dag geparkeerd staan. Maar ja, als je auto de hele dag stilstaat, dan heb je misschien ook niet zo hard nodig. Dat zei onze correspondent David-Jan Godfoy. Internetgokbedrijven zijn blij met het regeerakkoord. Eindelijk kunnen ze de Nederlandse markt op. Bij de ANWB voor de verkeersinformatie zit Jolanda van der Velde. Ik wou dat ik goed nieuws had. Ik heb wel goed nieuws over de A1 toevallig. Van Amsterdam naar Amersfoort bij Knopend Muidenberg. Daar zijn de rijstroken weer open. File kan nu gaan oplossen. Tussen Knopend en Watergaasmeer en Muidenberg 9 kilometer. Hetzelfde geldt voor de A9 Amstelveen-Diemen. Bij Knopend Diemen 4 kilometer. Maar de totale avondspits, daar zie ik nog niet veel verbetering in. 212 kilometer... Nu. Het is aan het groeien. Ja, het is aan het groeien. Dus ik denk toch dat hier en daar wat buitjes uh, roet in het eten gooien. Uh, bijvoorbeeld op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Daar zo'n beetje langzaam rijden tussen het knopen Prins Klausplein... en de Alfred Berkel een rode reis over 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Pokeren, bingo en natuurlijk gokken op sportwedstrijden via het internet. Als het aan het nieuwe kabinet ligt, dan kan het straks allemaal legaal. Gokbedrijven proberen al langer kansspelen via internet te reguleren. oud vvd staatssecretaris Robin Linschoten... is van de stichting Online Gaming Nederland namens die bedrijven dus. Goedemiddag meneer Linschoten. Goedemiddag. Ja, veel in de media hè, de laatste dagen. Nou weer over het gokken. Ja. Het is niet anders. Ja. <laughs> het is het lot. Hoe is in de branche gereageerd trouwens op de plannen van het kabinet? Buitengewoon positief, althans door die partijen die in een gereguleerde setting willen opereren. We moet zich goed realiseren dat er tientallen bedrijven zijn die vanuit andere Europese landen opereren... waar ze al een licentie hebben, waar ze onder toezicht staan, waar ze aan voorwaarden moeten voldoen. Yeah. Maar er zijn natuurlijk ook honderden websites die wereldwijd opereren... en die een veel minder kosher aanbod hebben. En die zullen minder blij zijn met deze uh, manier van reguleren in Nederland. Ja, en de kosheren jongens, wat gaan die dan doen? Nou ja, die willen in ieder geval werken in een situatie waarin er een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het, een, het spelletje gewoon op een integere, eerlijke manier wordt aangeboden en ook controleerbaar, eerlijk is. Die willen dat er afspraken zijn rondom consumentenbescherming. Die willen zorgen dat de aanpak van verslavingszorg, die helaas ook een rol speelt bij, uh, bij gokken, dat die op, de, op een adequate manier worden geadresseerd. Die ja. willen dat de overheid erop toeziet ja. dat er geen witwaspraktijken plaatsvinden of crimineel geld in het circuit rond, uh, uh, ronddraait. Maar laten we, even, en... ja, laten we eventjes inzoomen ook op die verslaving. Uh, ja. hoe, hoe, hoe voorkom je dat mensen verslaafd raken of verslaafden constant aan het gokken blijven op internet? Dat klopt. Door uh, met de partijen die een licentie hebben ook zometeen in Nederland, afspraken te maken over hoe ze omgaan... met mensen die nadrukkelijk probleemgedrag vertonen. Dat kun je goed signaleren. Online wordt alles geregistreerd. En men is heel goed in staat om zelf te onderkennen... als ze te maken hebben met een speler die probleemgedrag vertoont... of die zelfs verslavingsgedrag vertoont. Nou, daar moet het een en ander aan gebeuren. Dat is ook een reden waarom een belangrijk deel... van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland vindt... dat regulering een bijdrage levert. Op dit moment zijn die mensen die verslaafd zijn overgeleverd... Aan internationale websites die op het punt van verslavingszorg eigenlijk helemaal niks doen. En dat andere punt wat ik noemde, namelijk dat het eerlijk gaat, hoe, ja. uh, hoe regel je dat? Dat kun je heel makkelijk regelen. Dat kun je zelfs technisch afdwingen. Door de manier waarop de legale partijen gecontroleerd worden, door bijvoorbeeld de kansspelautoriteit. Je kunt technisch borgen dat. De integriteit van het spel vaststaat. En helaas kunnen we dat niet vaststellen bij tal van websites, die bijvoorbeeld vanuit Antiqua of vanuit Oost-Europa eh, ook op internet eh, allerlei spellen En, en daar staat er een soort keurmerk op van, uh, dat je ook zeker weet, als, uh, als, als speller, uh, als uh, gamer, dat het inderdaad te, te vertrouwen is. Nee, ik ga ervan uit dat we zometeen in Nederland regelgeving krijgen... Eh, waarbij de partijen die in Nederland een licentie krijgen... aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. En één van die voorwaarden is dat ze controleerbaar eerlijk spelaanbod hebben. Als ik u zo hoor, dan is het een heel goed plan. Maar zijn er nou helemaal geen risico's? Nee, sterker nog, de risico's die er nu zijn... Namelijk het is niet gereguleerd. Je ziet dat allerlei oneerlijke partijen ook proberen een stuk marktaandeel in Nederland te krijgen. Dat je daar problemen mee hebt. En je ziet ook dat de, zeg maar, de eerlijke partijen die in nette gereguleerde situaties willen opereren. Zoals Oranje Casino, zoals Unibet. Dat dat soort partijen op dit moment concurrentie ondervinden van oneerlijke uh, ja, boefjes noem ik ze maar even. Die eigenlijk helemaal niet te pakken zijn door de nationale overheid. Omdat ze in een verreweg land zitten uh, waar wij de marine niet op af... Nee. Het is voor u natuurlijk ook wel prettig, want ik kan me nog herinneren dat u een keertje bij een reporter heeft gezegd dat de bedrijven die bij uw stichting zijn aangesloten ook zonder vergunning zullen doorgaan. Nee hoor, dat heb ik niet gezegd een persbericht wat door de KRO destijds de wereld in is uh, geholpen. De partijen die aangesloten zijn bij Stioch... die willen allemaal zonder uitzondering... in een gereguleerde setting opereren... waarbij ze niet alleen moeten voldoen aan regels en toetredingsvoorwaarden... maar waarvan ze ook vinden dat het goed is dat er een adequaat toezicht uh, plaats gaat vinden. Ja, dat ja. zijn dus ook de partijen die zometeen opteren voor een licentie... voor een vergunning als die door de Nederlandse overheid uitgegeven gaat ja. worden. En Stioch, dat is die stichting Online Gaming Nederland. En wanneer denkt Met u liefde. dat die... Uh, Vergunningen worden uitgegeven, kan dat snel gaan? Uh, dat hoop ik. Uh, er is natuurlijk een aanpassing van de wet nodig. De huidige wet op de kansspeler die dateert uit de 60 jaren, die kent het woord online of internet niet eens. Dus er zal een nieuwe wet moeten komen. Die wet zal uh, het nieuwe kabinet moeten indienen. Die wet zal eerst naar de Raad van State moeten, daarna naar ja. de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Maar ik hoop. Alle... Ik hoop dat ze dat wetgevingsproces uh, volgend jaar in 2013 kunnen afronden... zodat we eind 2013 of misschien 2014 uh, uh, kunnen beginnen... met het uitgeven van de eerste legale licenties in Nederland. Dan mag het legaal, ook op internet. Meneer Linschoten, ik uh, dank u wel voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Ik hoor Duitse muziek aankomen. Is dit schandaal? Ja, dit is een schandaal. Ja, daar hoort nog iets achter. Een sperbesiet... In München steht ein Hoophoi Haus, doch Freudenhäuser müssen raus. Schon unter 2 und 30, 16, 8, herrscht Konjunktur die ganze Nacht und draußen im Hotel Damur langweilen sich die Damen nur, weil jeder Ding die 10 zu Quellen, ganz einfach großes Nummer. Als je dat nummer belde, kreeg je helemaal niemand aan de lijn. Dat weet ik nog wel van vroeger. Skandaal in ik. Spider Murphy Gang was dat uit Duitsland, uit München. Het was helemaal verkeerd afgelopen met die groep... toen ze ook in de DDR begonnen te toeren. Nou, waarom draaien wij nou een Duits nummer? Nou, Omdat het vandaag een dag is van afscheid nemen. En ook voor de minister van Buitenlandse Zaken. De enige VVD-minister die niet doorgaat, dat is Uri Rosenthal. En de minister van Buitenlandse Zaken, u weet dat misschien... die gaat altijd op zijn eerste reis op reis naar Duitsland. Uri Rosenthal toch de afgelopen jaren, onze minister van Buitenlandse Zaken. Minister Rozentau, ik kan het nog even zeggen, minister Rozentau... want het zit er bijna op, hè? Ja, toch uh, nog drie dagen. Hè? Had dus... u niet liever verder gewild als minister? Ik heb steeds gezegd dat ik, uh, wanneer mij dat gevraagd zou worden... ik dat in welwillende overweging zou nemen. Ik en... ben niet gevraagd. Ik... Heeft u ook een idee waarom niet? In die zin, ik ben niet gevraagd. En uh, wat daar aan de grondslag heeft gelegen... daar heb ik natuurlijk met de uh, uh, toekomstige premier over gehad. Uh, dat is voor mij allemaal duidelijk. En uh, daar doe ik nu op dit moment geen mededeling over. Maar Duidelijk, maar heeft u daar ook begrip voor? Natuurlijk heb ik daar begrip voor. En als je in de politiek gaat... dan weet je dat dat een, tussen aanhalingstekens riskant bestaan is. You win some, you lose some. En... Uh, in de politiek moet je er altijd rekening mee houden... dat het van, ook zelfs van de ene op de andere dag afgelopen kan zijn. Is het u mee of tegengevallen, ministerschap? Uh, mee of tegengevallen, er zijn dingen waar je, waar je van zegt uh, dat valt mee... en er zijn dingen waar je van zegt dat valt tegen. Ik heb hier een kaart meegenomen. Een nieuwe baan, gefeliciteerd. Het leek <lacht> mij zo aardig als u wat opschreef voor uw opvolgen. Wat, wat zou ik dan... wensen uh, wens of een tip? Die wens ik natuurlijk alle succes... Toe in het belang van Nederland en van de Nederlanders. He, dat is vanzelfsprekend. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Hier is Freddy van Tijn. Het Vriesdagblad en het Reformatorisch Dagblad... hebben allebei op de voorpagina een foto van VVD'er Halbe Zijlstra... vlak nadat hij was benoemd tot fractievoorzitter. De Haagse burgemeester Josias van Aartsen heeft bij Omroep West laten weten... wat hij van de start van het nieuwe kabinet vindt. U hoort eerst wat de verslaggever ervan denkt. Daarna de bevestiging door Van Aartsen Van de VVD zeggen we er nog maar even bij. Het is wel een beetje klungelig begonnen, hè, dat nieuwe kabinet. Uh, buitengemeen. Ik heb daarover gezegd... Um, ja, voor sommige dingen moet je soms meer tijd nemen... en uh, op bepaalde momenten ook eens overleggen met uh, uh, ja, hoe je dat allemaal wil organiseren. Maar bijvoorbeeld, ik vind het een echt een gemis... dat er over de bestuurlijke organisatie van het regeerakkoord... 0,0 contact is geweest met de grote steden... Volgens een persbureau in de Verenigde Staten en DTV is de campagne voor de presidentsverkiezingen de duurste in de geschiedenis van de VS. De kosten bedragen volgens het persbureau 6 miljard dollar. En daarvoor komt ruim 2,5 miljard voor rekening van de campagne van president Obama. Verschillende kranten melden dat, onder meer de Britse Guardian. Een onafhankelijke denktank zou het allemaal hebben uitgerekend. Het parool schrijft dat de eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen Badr Hari uitmondde in een mediaspectakel. De krant beschrijft de satellietwagens op het trottoir, Een horde journalisten, fotografen en cameraploegen. Het ontdekte, ontlokte advocaat Benedict Fiek de woorden Baddertje moet hangen. En de stadszender van Amsterdam, AT5, schrijft op de site... dat Fiek ook heeft gezegd dat Harry geen recidieve gevaar vormt... en dat hij graag zijn kickboxcarrière weer wil oppakken. Iedere dag dat hij vastzit, zei ze, smelten zijn spieren weg. We hoorde waarschijnlijk al, Badr Harry heeft zich bereid verklaard... om in therapie te gaan en de zaak is aangehouden. Ja, volgende week gaan we weer verder. Dit is de tijd waarin ongeveer elke belangengroep in Nederland... laat weten en laat horen hoe desastreus de kabinetsplannen zijn... voor zijn branche of niet. Zo ook het samenwerkingsverband voor studentenhuisvesters Kensens. De plannen voor de woningmarkt kunnen ernstige gevolgen hebben... voor de studentenhuisvesting, zegt de directeur van Kensens... tegen het persbureau voor het Hoger onderwijs. Het nieuwe kabinet wil de regels zo veranderen... dat de huur van studentenwoningen af gaat hangen van de WOZ-waarde. Studentenpanden hebben meestal... een Lage WOZ-waarde, dus dat lijkt gunstig voor studenten. Er mag maar een hele lage huur worden gevraagd. Maar, waarschuwt de directeur van het Samenwerkingsverband van Studentenhuisvesters... dan kunnen wij niet meer investeren in nieuwbouw en uiteindelijk gaan we failliet. En dan moeten studenten hun heil zoeken op de veel duurdere particuliere woningmarkt. En hij voegt eraan toe, ik denk dat de VVD en de PvdA zich gewoon niet gerealiseerd hebben... wat de gevolgen van deze maatregel zijn voor studentenkamers. We zullen dit probleem voorleggen en ik verwacht dat er een oplossing gaat komen. En tot slot, in Heerenveen blijken eigenaren van supermarkten, slijterijen, cafetariërs en horeca... zich niets aan te vertrekken van het verbod op de vervoer... Verkoop van alcohol aan minderjarigen. Bijna iedereen deed dat toen een lokjongere werd ingezet. Zometeen van 7 tot 8. Mangiare. Johannes van Dam kookt op Bommelstein. De directie van Toko Toet uit Den Haag keurt Indische spekkoek. En we gaan koken met de producten van de Voedselbank. Luister naar Mangiare. Zometeen van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Mako, Ariel wasmiddel, twee flacons of één pak, nergens goedkoper. Slechts 21,95 euro. Dit is Radio 1.